Morgen, ik ben Dielke Teertstra, dit is het nieuws van NOS op 3. Het tekort aan asielopvangplekken is voorlopig nog niet opgelost. De afgelopen maanden zijn veel plekken geregeld omdat de locatie in Ter Apel meer dan vol zat. En dat waren vooral tijdelijke plekken zoals grote gymzalen en die contracten lopen nu af, zegt verslaggever Thomas Pekschor. Na verloop van jaren moeten die mensen weer weg. In dit geval zijn dat er de komende tijd zo'n 7000... En er was al een tekort van 6.000. Al met al dus tijd voor actie, vindt het COA dat zich bezighoudt met de opvang. Gemeentes alsjeblieft stel plekken beschikbaar. Je kunt binnenkort misschien voorrang krijgen voor een nieuwbouwhuis in je eigen stad of dorp. Het demissionaire kabinet wil de regels aanpassen. Want nu bieden huizenkopers uit de grote steden vaak flink boven de vraagprijs op huizen buiten de Randstad. En de eigen inwoners komen er daar moeilijk tussen. Op het nippertje is voorkomen dat in Amerika allerlei overheidsplekken ineens dicht zouden moeten. Een shutdown heet dat. Groot feest dus in het congres. Mr. President. The majority leader. I'm happy to let the American people know the government remains open. <laughs> Thank you. De Amerikaanse overheid heeft een tekort aan geld... en zonder een goede begroting kunnen plekken als natuurparken en rechtbanken dan niet meer open blijven. Vlak voor de deadline kwam het dus toch goed. Politici besloten dat de overheid voorlopig wat extra geld mag lenen. Alec Baldwin verwacht niet dat hij vervolgd wordt voor de dodelijke schietpartij op een filmset in oktober. Een cameravrouw kwam daarbij om het leven. De Hollywood-acteur zegt in een interview met ABC News dat het pistool uit zichzelf afging toen ze de scène doornamen. is, I mean, I, I, honest to God, if I felt that I was responsible, I might have killed myself if I thought I was responsible. Baldwin zegt dat hij niet wist dat er kogels in het pistool zaten. Hij wil ook nooit meer een wapen aanraken, ook niet voor een film. Het weer trekt steeds meer dicht, vanmiddag gaat het op veel plekken regenen. In het oosten kan er ook wat natte sneeuw vallen. Morgen ook bewolkt en regenachtig en dan gaat op vijf. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 6.9. Zie Missed the world out on my own again You put me high upon a path.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 Oh, oh. Jij bent de mooiste van ons land. Words on my soul, sisters. Let me hear your flows, sisters. Hey, sister go, sister soul, sister flows. Let them know we bout that cake straight out the gate We uh, yeah. independent women, some mistakes for whores I'm saying why spend mine when I can spend yours Disagree? Well that's you and I'm sorry I'ma keep playing these cats out like, like a car I'm uh, shoes, getting love from the dudes Four badass chicks from I'm the Moulin, Moulin. Rouge uh, Hey, hey sister, soul, sisters.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 en dan dacht ik, Jezus, ome Jan stijgt op. Ja. En dan maakte ik Kareltje wakker, die neef van mij, die daar ook vaak logeerde. En waarvan toen nog niemand wist van welke knaak die was betaald. Ja. En zeg ik zei, ome Jan die gaat naar zijn werk. Joh. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Ik heb dat altijd geloofd. Ik dus kwam ome Jan wel eens thuis op zijn Berini M21. Dan dacht ik altijd, had ze een oude Berini had, dan dacht ik altijd, hey, hé, de helikopter zal wel stuk zijn.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 Thank hey. you. Hey.